Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Noord-Macedonische stad Kotsjani is op dit moment een demonstratie gaande. Mensen komen bij elkaar vanwege de brand in een nachtclub afgelopen weekend. Daarbij kwamen 59 mensen om het leven. Het protest is pas een uurtje bezig en er zijn al veel mensen op de been... zegt correspondent Tijdskettenis. En nog steeds komen er mensen aan vanuit alle hoeken hier van de stad. Het hele plein staat vol. Niet iedereen past daar ook op. Dus dat geeft aan dat... De... Nou, dit, dit is natuurlijk ingeslagen als een, als een bom, dit, deze tragedie. En veel mensen zijn hier om hun medeleven te betuigen, maar ook hun boosheid. Want er was een hoop mis met de nachtclub. Waar de brand afgelopen weekend was. Vergunningen waren vervalst, er waren niet genoeg sprinklerinstallaties en de nooduitgang kon alleen van buiten open. De partner van de vrouw die gisteren in Duitsland in brand werd gestoken, heeft zich bij de politie gemeld. De man stak zijn partner in een tram in de brand nadat hij haar met een vloeistof had overgoten. Die vrouw is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. We weten niet hoe het nu met haar gaat. Een opmerkelijke actie van een Franse europarlementariër. Hij wil dat Amerika het beroemde vrijheidsbeeld teruggeeft. Dat was zo'n 150 jaar geleden een cadeau van Frankrijk aan Amerika. Als teken van vriendschap en om te vieren dat de VS toen 100 jaar een democratisch land was. Volgens die europarlementariër is er nu weinig van over. Hij zegt dat de regering van Trump niks heeft met vrijheid en dus ook het vrijheidsbeeld maar terug moet sturen. En kunstenaars in Weert laten hun kwasten en penselen een keertje liggen. Ze werden uitgenodigd om een naaktmodel één op één na te maken... Niet met hun gebruikelijke tools, maar met AI. Dat is nog best lastig, want je moet wel de juiste woorden invoeren. Een naakte vrouw ligt met haar bovenlichaam op een blok van 60 centimeter hoog. Mooi hè? Ik vind het super interessant en ik ben vast van plan om hiermee verder te gaan. Vooral uh, ja, is het heel fascinerend om uh, te merken hoe je een beschrijving kunt laten omzetten in een beeld. Met die workshop wil het museum mensen aan het denken zetten over hun eigen lichaam en dat van een ander. Het weer volop zon bij 7 graden op de Wadden en 10 in Limburg. Komen nacht gaat het een paar graden vriezen. Morgen is het opnieuw droog en zonnig bij max 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM.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 We houden hier bij CFM de Oud-Hollandse Hits met Mario Zandvoort. En wij houden ook uh, mu muziek vandaag uh, wat een beetje oud is. Want we gaan uh, terug naar de jaren 60 en die jaren 70. Richard, goedemiddag. Goedemiddag, op. Ja, dit is Zandvoort op zaterdag. Vanuit een uh, zonnige studio aan de tolweg 10A. En weer uh, drie uur lang uh, leuke radio, uh, Richard. Ja, ik heb er zin in op. Mooi, ik ook. Wat gaan we doen? Nou, we hebben nog wel voetballen. Om uh, drie uur uh, trapt uh, <coughs> Zandvoort uh, af tegen Sporting Andijk hier in, uh, in Zandvoort. En uh, we hebben contact met uh, Piep Pijper, die uh, daar verslag van doet. Dan hebben we natuurlijk Zandvoort uh, Nieuws en om half drie een weerbericht. En we hebben dan nog een interview met Hans van Klink over de gegevens uit het archief van de Bijlmer-ramp. Dan. Uh, Volgende uur uh, hebben we een interview met Walter Sans, de persverlichter van de gemeente Zandvoort... over 200 jaar badplaats en de evenementen. En dan het laatste uur hebben we Randall Lawson... Pit Report, Dier van de Week. En Fred komt ook nog even binnen wandelen... want die gaat om 5 uur het overnemen stokje van ons. Zeker weten. Nou, weer een volle uitzending vanmiddag tussen 2 en 5. Hele goeiemiddag en heel veel gouden oude muziek uh, vandaag... Jaren 60 en de jaren 70. Ze komen eraan hier bij ZFM. Goedemiddag, hier is my girl. I will follow him, follow him wherever he may go, there isn't an ocean too deep, a mountain so high it can't keep me away, I must follow him, ever since he touched my hand I Follow him Zeg Richard, ik vind het heel leuk dat we vandaag heel veel oude muziek draaien. We zijn natuurlijk al begonnen met de single van die Archies en Sugar Sugar. Die komen trouwens uit 1969, mijn geboortejaar. Ah. En jij zit toen midden in je jeugd waarschijnlijk, hè? Ja, ik ben nog van tien jaar eerder. Oké, okay, oké. Okay. Dus uh, ja, die muziek heb je een beetje met je jeugd meegekregen, ja. deze die we nou draaien. Ja. ja en ook, uh, ja... Dat hebben ze wel eens uh, psychologisch uitgezocht. Hè? Dat, uh, dat heeft met hormonen te maken en gevoel. En dat daarom de muziek zeg maar, tussen je twaalfde en je twintigste komt veel meer binnen dan alle andere muziek. En daarom blijft die muziek uh, altijd veel meer uh, hangen in je, de rest van je leven. Zeker weten. Dat uh, geldt voor mij ook. En dan uh, met de jaren tachtig. Ja. Dus vandaar dat je dat ook uh, vaak uh, hoort uh, hier, in, nou. hier in de uitzending. Zullen we de volgende keer jaren tachtig doen? Ja, die doen we al vaak. <laughs> dus nee, deze is leuk. Uh, jaren zestig en uh, begin jaren zeventig. We draaiden net uh, even kijken. I will follow him. En daarvoor uh, My Girl van The Temptations. Het is inmiddels uh, bijna kwart over uh, twee... Tijd voor het nieuws in het kort. Ja, we beginnen even met een landelijk nieuwtje. Of eigenlijk een internationaal nieuwtje. Lando Norris pakte de eerste pole van 2025 uh, in de Formule 1. De McLaren-coureur was teamgenoot Oscar Piastri te snel af. Terwijl Max Verstappen vooral zichzelf verraste... door zijn Red Bull op P3 te zetten. De kwalificatie in Melbourne begon meteen met drama voor Red Bull... Liam Lawson, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen... kwam er simpelweg niet aan te pas tijdens de Q1 en uh, eindigde op P18. Naast Lawson lag ook de kerstverse Mercedes-coureur Kimi Antonelli er in Q1 al uit. Nadat Gabriel Bortoleto in de slotseconde van de sessie nog naar P15 klom... en de Italiaan zo buiten de top 15 duwde. Wat verder opvalt is dat er een mooie vijfde plaats is voor Tsunoda van Vicarp. ...en voor Alexander Albon van Williams op de zesde plek. De Twee Hazen, en dan hebben we het even over de Team Haas, eindigt helaas helemaal achteraan. Ja, de Williams heel goed gepresteerd, allebei in de top 10. En de Racing Bulls, de V-carp waar jij het over hebt. En dan met name Tsunoda, gigantisch goed. Ja. En ja, had hij niet in die Red Bull moeten zitten van Liam Lawson. Ja, dat ja. is dan de vraag. Kun je dat zeggen na één wedstrijd? Daarom, daarom. Dat blijft <laughs> natuurlijk toch een, ook wel een beetje een raar mannetje af en toe. Ik ben heel benieuwd uh, wat uh, Rendel daar uh, straks uh, over te vertellen heeft. Ja, ja, ja. Nou ja, dat was hem dus morgen op uh, Paul uh, uh, McLaren. Ja, en hoe laat beginnen we morgen? Rob? We beginnen morgen om vijf uur. Ai, dat doet pijn. Ai, ai, ai. Vroeg je bed uit. Ja, ja, ja, heel vroeg je bed ja. uit. ja. ja. Dus nou ja, het nieuws in het kort doen we er ook nog even achteraan. Ja, we hebben nog een uh, Zandvoort nieuwtje. Zandvoort is genomineerd voor evenementen, evenementen Stad van het Jaar. Deze jaarlijkse prijs wordt uitgereikt aan de gemeente... die zich het meest onderscheidt op het gebied van evenementenorganisatie en aanbod. De andere genomineerde gemeenten zijn Groningen en Harlingen. Om de titel te winnen moet Zandvoort in een korte presentatie... de jury weten te overtuigen van visie en aanpak... Zandvoort wordt vertegenwoordigd door de beleidsadviseur toerisme en evenementen. De jury beoordeelt de pitch op basis van visie, toegankelijkheid, innovatie en de algemene aanpak van evenementen. De uitreiking evenementenstad van het jaar vindt plaats op 7 april tijdens het Nationaal Congres Evenementen in Schiedam. Oké, okay, dankjewel Richard. Het nieuws ook naar te lezen uiteraard op de ZFM app. En wij gaan weer lekker uh, muziek uh, draaien. We gaan uh, naar dat gevoel van de vrijdagmiddag. Ken je dat gevoel? Er zit een week erop en dan hebben we vrij. En, uh... Ja, daar zijn heel wat uh, platen over gemaakt. En ook over de maandag en dergelijke. Nou, Rob, ik kan me nog herinneren dat toen ik nog uh, in, in, zeg maar in loondienst had. Hè, dus mijn bedrijf. Dat we regelmatig ook een uh, vrijdagmiddag uh, borrel hadden. Klopt. Ik weet niet of jij dat nog mee hebt ja, zeker, Ja, zeker. En dat was echt feest. Dan uh, vier uur, half vijf, dan uh, daar ging je de kroeg in. En dan uh, was het uh, ja, bier en bitterballen. Dat ja, echt, uh, de, ja, nee, zeker. Dus uh, we zitten nu op zaterdag, maar je denkt al aan vrijdag. <laughs> Dat het weer zo'n feest is, hè? Ja, ook een plaatje overgemaakt. Monday morning feels so bad. Everybody zo zitten we op zaterdagmiddag lekker in de jaren 60 en begin jaren 70. zo met deze van de Easy Beats Friday on my mind. zo na drie weer het voetbal uiteraard met Piet Pijper. we spelen vandaag tegen Andijk. Is dan uh, lekkere gauw houden. How do you do? Carrie and the Pacemakers uh, was dat, uh, Richard. Waarschijnlijk wel bekend bij jou, hè? Ja, absoluut. Ja. Nou, mooi. Bijna hey, voor mijn tijd. Bijna voor jouw <laughs> tijd. Zo, oh, zo oud. <laughs> oh. Nou ja, 35 jaar trouwens ook uh, deze lokale omroep. was. zijn we ook uh, trots op. 35 jaar ZFM met muziek en informatie. En uh, ja, we hebben nu weer een, uh, een stukje informatie. Want uh, jij hebt weer een bericht. Ja, uh, het gaat over Europa kinderhulp. Die zoekt vakantieouders in Noord-Holland. Misschien wat voor jou, Rob? Nee nee nee nee. nee, nee, nee, nee. Kinderen van tussen de vijf en de twaalf jaar? Nee, nee, nee. Je nee, hebt geen ruimte? Veel, veel te druk, veel okay. te druk. Ze bieden vakanties bij vakantiegezinnen aan voor kinderen uit diverse Europese landen. Maar er is ook een groeiende groep kinderen uit Nederland die een onbezorgde vakantie goed kunnen gebruiken. Nou ja, hiervoor in Zandvoort is het natuurlijk helemaal uh, perfecte plekken. Onder andere in Noord-Holland wordt er daarom gezocht naar gezinnen... die komende zomer een kind willen uitnodigen. Dat kan als gezin, maar ook als alleenstaande of stijl zonder kinderen... of als de kinderen het huis uit zijn al. Zolang je maar ruimte in je hart hebt en in je huis... om twee weken een kind te ontvangen. Ze zijn in de leeftijd van 5 tot 12 jaar. Voor meer informatie en aanmelden, kijk op www.europakinderhulp.nl. Oh, slash vakantieouders. Dus www.europakinderhulp.nl vakantieouders. Ja, en die kinderen zouden het onwijs leuk vinden om hier in Zandvoort te zijn. heb je de strand, de duinen en ze kunnen van alles gaan ondernemen. Dus meld je aan bij Europa Kinderhulp. En geef je op voor de komende tijd om kinderen twee weken thuis te ontvangen... en uiteraard te vermaken. Dat ze een mooie vakantie hebben, toch, Richard? Zeker, dat het heel goed is. Zeker, nou, wij, zo dadelijk het weerbericht. Dus even kijken of we de komende dagen ook uh, naar het strand uh, kunnen. Maar eerst nog twee gaan we Waaronder uh, wederom een single uit de jaren 60. De meeste muziek vanmiddag, hè? De 60s. Hier zijn de trucks. Love is all around. in de jaren tachtig werd deze plaat wederom uitgebracht. Alleen dan door de groep Wet, Wet, Wet en Love is All Around. En dit was het origineel daarvan. Back to the 60s met The Trucks. We gaan naar het WK afstanden. Want ja, dat is spectaculair research. En heel veel mooie prestaties van de Nederlanders. Ja, ik heb vanmorgen nog even Short Track gekeken. En ik heb het gevoel dat we dat het beste zo snel mogelijk kunnen vergeten. Maar het is wel heel leuk om de lange afstand, de lange baan, even te noemen. Uh, Beginnen donderdag, uh, 13 maart, dat is, uh, dan heeft Joy Beunen de gouden plak en Merel Konijn is uh, derde geworden. Dan hebben we de 5000 meter mannen en dan zie je dat Bo Snellink op de tweede plek uh, is geëindigd. En de eerste plek was Sander Eitrum en dat is een noor. Dan hebben we de teamsprint voor vrouwen. Ja, ja, die zijn ook gewonnen door de Nederlanders. Tweede plek Canada en de derde plek Polen. En dan de teamsprint voor mannen. De eerste plek China, maar de tweede plek de Nederland en de derde plek Ver Verenigde Staten. Dus dat ging allemaal prima. Nou, dan uh, wat hebben we gisteren gedaan? De ploegenachtervolging vrouwen hebben ook gewonnen als uh, Nederland. En dan de ...ploegenachtervolging van de mannen... ...zijn we derde geworden. Eerst... Ja, en dat is een hele mooie prestatie hoor, van de mannen. Mm -hmm. Ja. En de eerste was uh, Verenigde Staten. Dan de 500 meter vrouwen. Nou, dat was helemaal een uh, super prestatie... ...want Femke die, uh, die het. Hè? ...en die dacht van nou, dat ga ik echt niet winnen met deze tijd... ...maar het is een hele trage baan hè. Dus uh, uiteindelijk is het toch eerste geworden en Utah is tweede geworden. Utah dus dat was een heel mooi mooie succes. Normaal van de duizend meter en dan uh, 502, tweede. Snickers. Ja, ja. ik zag overigens net dat Utah Leer dan de duizend meter heeft uh, gewonnen. Maar die staat hier nog niet uh, in de lijst. Nou, en dan de 500 meter mannen. Jenno de Bo. Jenning de Bo. Dat is echt heel bijzonder. Want we dachten allemaal dat Jordan Scholz-Tolz natuurlijk weer uh, eerste werd. Ja, de Amerikaan. De Amerikaan, maar uh, nee, Jenny de Bol die, uh, die werd de eerste, dus het was een heel mooi uh, succes. Dus ik denk tot nu toe een heel goed uh, kampioenschap. Het scheelt uh, 1400ste om uh, precies te zijn. Dus, ja, dat gaat er wel nergens over. Heel dicht bij elkaar, maar ja, 34-24 over de 500 meter. Het gaat echt als een raket hè, tegenwoordig. Ja, dat zijn enorme snelheden. Zeker. Nou ja, wat hebben we nog uh, te goed uh, daar uh, in Hamar? Uh, ja, dat had ik niet verwacht, die vraag. Geen idee. <laughs> geen idee, <laughs> geen idee. <laughs> Oké, okay, nou ja. Alle dan, andere afstanden. <laughs> in ieder geval de duizend meter uh, van uh, de mannen, die is uh, nou uh, aan de gang. En dat kan je ook allemaal zien op tv, uiteraard. Maar zet dan ook de radio aan. Want zo dadelijk heb jij het uh, weerbericht voor de komende dagen. En ik ben wel heel benieuwd... Uh, wat het weer gaat doen, Richard, voor de komende dagen. Dat hoor je na deze plaat uit de jaren 70. We gaan terug naar 1972 met de Stapelzingers. in de gauwe oude muziek zitten, ja dan mogen deze, mag deze ook niet ontbreken. De Cats hoor je en een One Way Wind. Hoe gaat het met de wind? Ja. Hè? Dat hoor je ook in het weerbericht met Richard Buithek. Richard, en, uh, dat is een toepasselijk nummer. Uh, ja, op. toch? Ja, one mooi, way wind. En... mooi om uh, het weerbericht mee te beginnen. Ja, de Ket dat waren echt de eerste Volendammers ongeveer. Hè? Die heel uh, beroemd waren Ja, die hebben het, het op de kaart gezet. Hè? Ja, ja, dat ja. Volendam. Ja. Er zit wel heel veel talent hoor. Want uh, ja, Nick en Simon zijn uit elkaar. Hè? Die zijn allebei solo uh, verder gegaan. En uh, Nick, uh, die heeft uh, net een plaat met... Uh, uh, uh, hoe heet ze ook weer? Uh, nou, Een of andere dance, dance, uh, uh, heeft hij een plaat meegemaakt. Maar een leuke single is dat. Ja. Maar mag je vandaag niet draaien, want het is een nieuwe plaat. Oh. Dus, uh, mag je dat dan niet draaien? Nee, alleen jaren zestig en 70. Oh, ja, ja, ja. ja. Dus oké, okay, het weerbericht. Nou, het, uh, het weerbericht van deze week. hè? Ja. Er zijn vandaag flinke perioden met zon en het is overal droog. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt 8 graden. Morgen begint de dag met zonneschijn, maar in de middag verschijnen ook stapelwolken. Het is droog en er waait een meest matige noordenwind. De temperatuur stijgt naar 9 graden. Maandag is een zonovergrote dag. Er waait een matige oosterwind en het wordt 9 graden opnieuw. Dinsdag schijnt ook de zon van opkomst tot ondergang. Er waait een matige oosterwind en het wordt 10 graden. Ook woensdag is het zonovergoten. Er waait een zwakke tot matige zuidoosterwind... en het wordt duidelijk zachter met 15 graden. Nou, dan gaan we echt de goede kant op. Zeker weten. Ook donderdag schijnt de zon, maar later verschijnen ook weer stapelwoorden. Het blijft droog en het wordt 16 graden. Vrijdag en zaterdag is er een mix van zon en wolken en het is nog droog. Vanaf volgende week zondag neemt de wisselvalligheid geleidelijk toe. Dus de temperatuur stijgt naar 16 graden. Na het volgende weekend gaat de temperatuur weer wat omlaag. Nou, We kiezen even voor het huidige weer en wat eraan gaat komen... Lekker uh, toch uh, strandweer, hè? Ja, dat uh, gaan, we, gaan we meemaken de komende dagen. Dankjewel, het weer is ook na te lezen. Uiteraard op uh, de app van ZFM. En uh, download hem als je hem nog niet hebt hè, in de Play Store. Uh, gratis, verkrijgbaar onder ZFM Zandvoort. Dat was het weer. ZFM Zandvoort. En ik krijg je toch dat zomergevoel meteen uh, van dat uh, weerbericht uh, van jou. Nou, dan zijn we voorbereid met de loving spoonful. Hot town, in the city. Back of my neck, half dead, on the sidewalk, than a match yeah.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 To be a shadow in the city All around people looking half dead Walking on the sidewalk harder than a match but now it's a different world Go out and find a girl Come on, come on, if that's all right Just find the heat, it'll be all right And babe, don't you know it's a pretty the day Het is beloofd alleen maar gauw oude muziek uh, vanmiddag uh, op de radio tussen 2 en 5. De Laffy is Blueful, je en de Summer in the City. Ja, we gaan terug naar uh, 1992. Zeker geen uh, mooie tijd en ook geen zomer. Maar we hebben het over uh, 4 oktober 1992. Want uh, ja, dat is alweer een hele tijd geleden Richard. Maar toen uh, vond uh, die verschrikkelijke bijlmeramp uh, vond, uh, plaats. En we weten het allemaal hè, met het uh, vliegtuig van uh, L.A. wat uh, ja, zo uh, de gebouwen in de Bijlmer uh, ingevlogen uh, is... en daar uh, neergestort is. En toen kregen we, uiteindelijk kregen we ja, allerlei onderzoeken... en toen liepen er allerlei mensen met uh, witte pakken rond... en niemand uh, wist uh, waar ze mee bezig waren... en waarvoor die mannen waren en wie dat uh, waren... Maar misschien gaat dat toch uh, opgelost worden wie uh, de mannen met de witte pakken waren. Want in het uh, Nationaal Archief in uh, Den Haag is het uh, dossier over de buimenramp uh, een gigantisch uh, dossier. Dat, uh, daar kunnen we de studio zeker mee vullen, Richard. Maar dat is uh, inmiddels uh, vrijgekomen. En dat was uh, vorige week, vorige week uh, zaterdag. En een van onze collega's uh, was aanwezig bij... Uh, de opening van het Nationaal Archief daar in Den Haag. En Benno, die had dan een gesprek met Hans van Klink. Ja, Benno, ga je gang. Ja, die Rob? Nou. Een week geleden. Toen wij, Rob en ik, dus met de brandweergeschiedenis van Zandvoort bezig waren. was onze radiocollega Hans van Klink. was. Um ook met geschiedenis bezig. Maar een andere soort geschiedenis... waar overigens de brandweer... Een, ook een hele grote en belangrijke rol in heeft gespeeld. En dan heb ik het over de Bijlmeramp. Hans, uh, die, uh, je, je was in, een, in Den Haag. Ja. Wat is er in Den Haag? Ik was bij het Nationaal Archief in Den Haag. Oké. Okay. Het Nationaal Archief is een uh, gebouw... een organisatie ja. waarin... Alles wat ooit geschreven is en uitgebracht van overheidswegen in Nederland, in documentvorm, is opgeslagen en gerubriceerd. En het was heel interessant, want ze hadden het over 148 kilometer aan rechtopstaand archief. Zo'n beetje van Den Haag dat meen je tot niet. Deventer. Ja, dat was verrassend om dat te vernemen. Van Den Haag naar Deventer aan archief. Dat kun je achter elkaar zetten. Er was rechtopstaande dozen met documenten en dan is het 148 kilometer lang. Dat is onvoorstelbaar. En de opbouw van dat archief is al in de 13e eeuw de 14e de eeuw, 1300 zoveel, is dat begonnen. Oké, okay, oké. Okay. Nou, ja, dat, dat is het archief. Dat is het archief. Hè. Maar, maar niet het daar... archief over de Bijlmerramp. Nee, dat is iets minder omvangrijk. Hoewel je ook daarin verrast kan worden. Ja. Uh, de Bijlmerramp is natuurlijk, uh, zoals iedereen wel weet... in oktober 1992 gebeurd. Al Boeing die uh, neerstortte op uh, flats in de Bijlmer. Ja. Uh, daarna is er heel veel gebeurd. En is er heel veel archief opgebouwd. Maar dat archief was niet voor iedereen inzichtelijk. En dan wordt meteen de term geheim gebruikt. Ja, ja, ja. Ja. Het Nationaal Archief wist dat heel goed uit te leggen. Dat was ook voor mij een eye-opener. Ten eerste is het Nationaal Archief afhankelijk van wat de diverse overheden aan hen verstrekken. Mm. Krijgen ze het niet? Dan hebben ze het niet. Ja, dat is logisch. Krijgen ze het wel, dan zit daar een bepaalde restrictie op. Is het voor publicatie geschikt of niet? Is het niet voor publicatie geschikt, dan gebruiken we al gauw de term geheim. Maar ook die wisten ze te nuanceren. De burger heeft recht op informatie. En dat is onze missie ook om dat te verstrekken. Alleen daar kunnen bepaalde restricties aan gekoppeld zijn. Ja. En dat legt dus ook uit. Als persoonlijke levenssfeer van mensen daarin risico's lopen... of medische informatie van mensen erin staan... dan is het gewoon niet voor publicatie geschikt. Ja. Maar goed, steeds meer wordt dus wel voor publicatie geschikt. Dat kun je dus vrij gaan inzien in het Nationaal Archief. En het wordt ook geleidelijk aan. Daar wordt nu aan gewerkt, wordt het gedigitaliseerd. En dan is okay. het straks ook online te bekijken. Ja, ja. Maar waarom had het Ar Nationaal Archief... eigenlijk een bijeenkomst georganiseerd uh, over de Bijlmaramp? Ja, die hadden een bijeenkomst georganiseerd... en die hadden daar een uh, commissie uitgenodigd van buurtbewoners... Uh, juist om te laten zien dat er nu een grote stap is gemaakt... van overheidswegen zijn die archieven dus vrijgegeven... Hmm. En ze komen nu dus stapsgewijs uh, beschikbaar voor publicatie. En om dat zeg maar onder de aandacht te brengen waren uh, direct betrokkenen bij de Bijlmerramp uh, daarvoor uitgenodigd. Meteen weer een nuance. Er bestaat dus eigenlijk geen archief van de Bijlmerramp. Oh. Uh, het is heel goed dat dat ook werd uitgelegd. Er is een archief bijvoorbeeld van uh, het ministerie van volksgezondheid. En daar komt een stukje Bijlmerramp in voor. Ja, ja. Er is een archief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daar komt een stukje Bijlmeramp in voor. Mm. Zo werd ons ook uitgelegd hoe je moet zoeken... en hoe je met hulp van medewerkers van het archief kan zoeken... om vanuit die verschillende departementen... en dus die verschillende archiefkolommen... De juiste informatie te ja, halen. Ja, ja, ja. En waar ging eigenlijk. De, waar waren met name die buurtbewoners. of die buurtcommissies. het meest nieuwsgierig naar? Nou ja, wat, wat er is gebeurd bij de Ramp is dat er uh, geruchten zijn uh, ontstaan. over gevaarlijke stoffen aan boord van dat vliegtuig. Ja. waar vervolgens mensen ziek van zijn geworden. Of keer het om, er zijn mensen ziek geworden. en die hebben de overtuiging dat dat van de stoffen uit het vliegtuig moet zijn. Uh, het, waardoor zijn ontstaan. En dat is meteen een beetje het probleem, want als je dat niet kunt weerleggen, dan wordt een idee alsmaar groter en groter. Ja. En in die zin kun je natuurlijk echt vragen stellen van waarom heeft het 33 jaar moeten duren voordat überhaupt dat, die archiefstukken wat meer ja. in de publiciteit kwamen. Want er zijn uh, ja, verschillende geruchten en uh, mensen in Nederland kennen dat ook wel. Er zouden mannen, mysterieuze mannen in witte pakken hebben rondgelopen om daar bewijsstukken van de van het ongeluksveld weg te halen. Dat werd een heel spookverhaal, Dat werd een spookverhaal, terwijl er is één verklaring voor... die ik heel aannemelijk vind. Namelijk, er waren mensen van de gemeente Amsterdam... die metingen moesten doen over de uh, schoonheid van de lucht. En die hadden een papieren wegwerp overal over een nette pak aangetrokken. Hmm. Er was ook een gerucht dat de ambassadeur van Israël, het is dus nog gekker hoor, de ambassadeur van Israël zou in een geblindeerde limousine begeleid door motoren van de marechaussee ter plaatse zijn geweest om de zwarte doos te verdonkeren manen. Uh, niets is minder waar, dit is een bezoek van onze Bloedeigen koningin geweest. Aan de... oh. <lacht> <maar>... Als zulke geruchten niet worden weerlegd... en als mensen waar dan ook door zich niet goed voelen... en dat koppelen aan dat ongerust, dan wordt het groter en groter. Ja. En als dat dan 33 jaar moet duren, dan, uh, dan worden mensen niet gerustgesteld. Nee, precies. Uh, U wel? Ik, ja, Nee, nog niet. Hm. Ten eerste kan niemand, ik ook niet, beweren... dat die mensen geen gelijk hebben. Maar ook het bewijs dat ze wel gelijk hebben is er nog niet. En dat was voor sommige mensen tijdens die presentatie... zaterdag een beetje teleurstellend... Die hadden bepaalde verwachtingen van nu gaat het ineens allemaal duidelijk worden. Maar nou, dat was niet zo. Het was een uitleg hoe het archief werkt en hoe je zelf onderzoek daarin kunt doen. Dus oh, okay, okay. Mensen die een beetje erg gefocust waren op zie je wel, ik wil bevestiging van het feit dat ik ziek ben al 30 jaar. Als gevolg van het ongeluk. Die waren daarin wat teleurgesteld. Uh, maar dat neemt niet weg dat de presentatie heel duidelijk was. En dat een aanzet is tot meer duidelijkheid over de gevolgen van die ramp. Ja, maar Hans, jij uh, was in die tijd. zat je bij brandweer Lisse Broeken, als ja, ik correct. het wel heb. Ja. En jij hebt daar. Uh, niet even, maar ik dacht dagenlang rondgelopen. Ja, twee, twee hele nachten. Uh, de, de ramp vond plaats op zondagavond. Ik was bij mijn ouders op een visite in Al -Van Rijn En je kon in die tijd meeluisteren op je pieper als er wat was. En dan hoorde je zo'n vijftonige tooncode. En die bleef maar gaan. Ik zei, er moet iets groots aan de hand zijn. Ik wil terug naar huis, want straks krijg ik ook een melding. Ja. Rissebroek hoorde toen nog bij brandweer Amsterdam te meerlanden. Maar nou, die melding kwam niet... Inmiddels was het natuurlijk wel bekend wat er gebeurd was. Want Studio Sport werd onderbroken voor een extra nieuwsuitzending. Ja, ik ja, ja, kan me nog goed herinneren. Ja, en ik werd maandagmiddag om vier uur op mijn werk gebeld... door de ondercommandant, ja, ten butter... van we gaan een peloton samenstellen om slachtoffers te zoeken. Over een uur moet je op de kazerne zijn. Dus we werden niet via de pieper gemeld, maar gewoon gebeld. En om vijf uur zaten we achter op een open vrachtwagen... op weg naar de Bijlmer... Oh. om daar de hele nacht slachtoffers te zoeken... Tot dinsdagochtend. Nou, toen weer keurig naar mijn werk. En dinsdagmiddag weer een telefoontje. We gaan vanavond weer. Dus dinsdag, op woensdag ook. Nee, uh, ja. Maar heb je, heb je twee dagen niet geslapen? Uh, ja, ik, ik had gewoon overdag uh, vrij moeten nemen. Maar dat kwam weer niet in me op om dat te doen. <lacht> uh, het ging allemaal wel goed. Hoor. Maar, maar woensdag kon je me wel opvegen, inderdaad. <lacht> no, dat vind ik waard. ook wel. Ja. Natuurlijk ja. ook magistraal. En heb je wat gevonden? Uh, ja, ja, het eerste is als je daar aankomt... Enorme indruk die die bergpuin maakte. Ja, dat geloof ik Met ook links en rechts nog forse branden. Oh ja? Ja, oh. Eh, op de staande flats brandde het nog. En die bergpuin in het midden. Nog gas niet, of zo? Ja, gas en woningen die gewoon in de fik waren gegaan. En waar ze nog niet bij konden om te blussen. Oh. En wij moesten dan iedere keer die berg opkruipen. Kijken of we slachtoffers vonden. Of persoonlijke bezittingen. Of onderdelen van het vliegtuig. En dat had dan... Drie bestemmingen waar je dat moest bergen. Bij slachtoffers moesten we dan de RIT erbij roepen, die namen dan foto's en dan mochten we het afvoeren. Mm. Um, het was indrukwekkend, het was niet heel naar als je het hebt over slachtoffers. Want de mensen die wij vonden, ja, daar was niet zo weinig van over. Dus je vond wel af en toe wat. Ja, uh, Botresten ofzo? Ja, resten. Een, een, ik heb een, een hoofdhuid met haar gevonden en een voet en een gebalde vuist met onderarm. Oh. Uh, ja, lekker is het niet, maar tegelijkertijd is het ook zo afstandelijk en zo. Het ja. is geen heel slachtoffer ja. Je, ja. Ja. Nou, dan als de RIT dat gezien had, dan moesten zo'n oranje red brankaar moesten dat oh ja. lichaamsdeel opleggen op en dan even naar een tent brengen. En dan uh, en dan moesten ze allemaal even van die heuvel af. Want dan werd het met een hijskraan wat betonblok opzij geschoven. En dan kropen we er weer op, en zo ging dat de hele nacht uh, door. Zo. Dus, uh, Waar, uh, hadden ze zo'n haast ermee dat ze s'nachts doorgingen? Want het is natuurlijk wel. Uh, ja, de, de geruchten waren groot. Ze waren ideeën over honderden slachtoffers. Dus, ja. uh, en eerst werkelijk nog met het idee, misschien kunnen nog mensen levend uh, oh, ja, vinden. De ja, ja. tweede nacht was het anders. Er ging het gerucht rond dat er een soort beat kelder een muziekkelder onder de fles zou zijn waar dan 200 lijken moesten drijven in het bluswater... en we moesten kapjes op met een geurtje erin... om daar niet mee geconfronteerd te worden. Maar een paar uur later werd weer gezegd... Oh, nou, dat klopt helemaal niet dat verhaal. Dus achteraf, ja, 43 doden is een verschrikkelijk aantal. Mm. Maar het is natuurlijk veel minder dan men aanvankelijk verwachtte. Het verhaal ging ook dat er uh, veel meer was... Dat misschien nog steeds wel. Eh, omdat er zoveel mensen illegaal daar woonden. Niet te achterhalen was hoeveel mensen waren overleden. Ja, dat is een groot probleem. Er is natuurlijk toen een kantoor opengesteld. Zodat mensen zich konden melden als gedupeerde. Dat ze daar woonden en nu geen flat meer hadden. En daar stonden ongeveer 1800 tot 2000 mensen in de rij voor de deur te wachten. Dat is onmogelijk dat die in die fles gezeten hebben. Allemaal. Ja. De andere kant is wel dat we het nooit gaan weten hoeveel het er precies waren. Er zijn 43 geïdentificeerde slachtoffers, waarvan vier uit het vliegtuig en uh, mm. 39 op de grond. Ja, ja, ja, ja. Uh, er zijn inderdaad nog steeds geruchten dat het er wellicht toch meer waren. Maar inderdaad, illegale bewoning, uh, niet geregistreerde mensen. We gaan dat nooit meer weten. Ja. Goed, Ols. Nou, uh, dankjewel voor de informatie tot zover. Uh, we gaan er uh, in de toekomst gaan we. Uh, wat mee doen, want er valt natuurlijk heel veel meer over te vertellen, denk ik. Ja. Um, maar de mannen, het, het, het mysterie van de mannen in de witte pakken is in ieder geval opgelost. Ja. Nou, Rob, dat moet je tot uh, tot, uh, moet je blij stemmen. Ja, zeker weten. Uh, ja. Zeker weten. Dankjewel, uh, Benno. Ja, dat is uh, toch wel een heftig uh, verhaal. Uh wat we net even hoorden over de Beulme-ramp en een hulpverlener die daarbij aanwezig was... onze collega Hans van Klink, Ben Veuger... die sprak met hem over de Beulme-ramp en alles wat daarbij betrekking heeft... en ja, plaatsgevonden heeft en te vinden is... in het Nationaal Archief in Den Haag. En ja, zoals Ben ook al zei... gaan we daar nog zeker wat mee doen... In de toekomst, als uh, lokale radio, uh, hoor je meer over de Bijlmer-ramp. En als je net uh, ingeschakeld bent, uh, goedemiddag. En uh, dit is even een speciale editie van uh, Zandvoort op zaterdag. Want heel veel uh, aandacht voor de oude plaatjes jaren 60 en jaren 70. Hebben we zin in je net, de uh, tremblers en uh, silence is golden. We gaan nog even over uh, goud uh, gesproken. Gaan we eens even kijken naar het, uh, de WK-afstanden in Hamar... en uh, hoe de Nederlanders het uh, daar doen, uh, Richard... Ja, de duizend meter voor vrouwen is nu ook bekend, Rob. En Tagaki die heeft gewonnen. En, de Japanse? De Japanse, Tagaki inderdaad. En Kok die heeft zilver gewonnen. En Leerdam ja, slechts derde, want ze had natuurlijk meer verwacht. Dat is haar duizend meter. Dus ja, uh... ja, precies. Je vroeg, je vroeg nog, wat komt er nog aan? Nou, wat we nu nog krijgen vandaag is de 1000 meter mannen. Die is op het ogenblik bezig. Dan nog de 5000 meter vrouwen en de mass start voor mannen. En morgen, dat is dan vanaf 12 uur... 1500 meter mannen, 1500 meter vrouwen... 10000 meter mannen en de mass start voor vrouwen. Nou, dat zijn voor mij weer de leukere afstanden. 1500 meter is natuurlijk eigenlijk de zwaarste afstand die er is... En uh, ja, altijd een moeilijke afstand om, uh, ja, om daar het einde goed te nog uh, te volbrengen als schaatser. Want die raken helemaal versuurd hè, op een gegeven moment mm -hmm. uh, bij de 1500 meter. Ja. En dat heb je bij de 1000 meter uh, wat minder. Dus dat is altijd heel spannend. En dan uh, de 10 kilometer, ja, een beetje een Nederlandse afstand uh, was dat altijd. Of voor de Noorden, dus mm -hmm. uh, die uh, deden het ook goed. Ik weet niet hoe ze er nu voor staan, maar dat uh, ga je morgen dus uh, allemaal beleven. Daar in het Vikingschip in Hamar. Nog één plaats voor het nieuws: en weer van drie uur. En daarna zijn we weer terug. Twee uur lang nog met Zandvoort op zaterdag. Golden Aldi Zandvoort op zaterdag.